NOS-nieuws van 1 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten stoppen met het verlenen van militaire hulp aan het leger van Myanmar. Minister Tillerson van Buitenlandse Zaken noemt als reden de vervolging van de Rohingya-bevolkingsgroep. Tillerson heeft reispapieren van Myanmarese legerofficieren ingetrokken en overweegt ook economische sancties. Gisteren heeft Bangladesh, dat onderdak biedt aan ongeveer 1 miljoen Rohingya, Myanmar opgeroepen om de vluchtelingen een veilige terugtocht naar huis te bieden. Volgens Bangladesh is de situatie in de volgepakte kampen onhoudbaar. Klaas Dijkhoff is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Hij was de enige kandidaat en vandaag werd hij gekozen door de VVD-fractie. Sinds het aftreden van Janine Hennis, begint deze maand... was Dijkhoff demissionair minister van Defensie. Daarvoor was hij 2,5 jaar staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In die functie moest hij de toestroom van vluchtelingen opvangen. Hij kreeg toen van veel kanten lof voor zijn nuchtere en koelbloedige aanpak. De Gezondheidsraad zegt dat er sterk bewijs is dat nachtwerk leidt tot meer diabetesgevallen en hart- en vaatziekten. In Nederland werken zo'n 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig s'nachts, dat is 15% van de beroepsbevolking. In het rapport van de Gezondheidsraad staat dat nachtwerkers op de lange termijn meer risico lopen op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten dan mensen die overdag werken. Hoe langer mensen al s'nachts werken, hoe groter dat risico. De raad roept de overheid opnieuw op om nachtwerk zoveel mogelijk te beperken. In Rotterdam-Zuid heeft de politie samen met justitie en de Belastingdienst invallen gedaan bij money transfer kantoren. Justitie verdenkt de kantoortjes van het witwassen van crimineel geld. Via money transfer kantoren kan buiten de banken om, maar wel legaal, cash geld worden overgemaakt, ook naar het buitenland. Het weer bewolkte en nu en al regen. Later op de dag wordt het in het zuiden en zuidwesten een tijdje droog. Maar de zon laat zich niet vaak zien en het wordt 17 graden. Morgen eerst grijs met soms lichte regen. Later breekt in het noorden de zon soms door. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Your sweezen rock star, your Abby and residents, your la, Abby Taylor I lost out the phones, who labour here with me and come and rest they law with me in bonds. Geweldige man. En uh, zijn originele naam, zijn echte naam is William, uh, William George Perks. Ja, daar kan je het niet mee maken met zo'n naam natuurlijk. <laughs> kan ik me voorstellen dat je een andere naam meet. Hij is geboren in uh, Perks op 24 oktober 1936. Hij wordt dus vandaag 81. Zo. Oh. Er is een uh, Britse muzikant die vooral natuurlijk bekend is geworden. Uh, dat weet iedereen als bassist. Van de Rolling Stones. Maar uh, hij uh, heeft daar uh, in 1990, of daarom tent, dacht ik. Uh, na de, na de, de Urban Jungle Tour heeft hij er de brui aangegeven. En uh, toen dacht hij van jongens zoek het lekker uit. Ik ga uh, zelf verder. Hij werkte een aantal jaren in Londen als uh, klerk voor een uh, wetkantoor. En werkte daarna bij de Luchtmacht. In de periode daarna begon hij een band met de naam Tucky, Buzzard en die uh, End. Later verving hij Dick Taylor als bassist van de Rolling Stones. En na een aantal jaren dat Wijnman het zat bij de Stones en besloot te vertrekken. Hoewel hij het besluit al in 1988 had genomen, kondigde hij uiteindelijk pas in januari 1993 zijn vertrek aan. En hij heeft daarna natuurlijk nog gewerkt met de Bill Wyman Rhythm Kings. En natuurlijk fantastische soloplaten gemaakt. Nou. Het recept van de week. Ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Schuilingsstreek Zandvoort Lunch. Nou, Bep, wat gaan we eten vandaag? Ja, voor vandaag een hele snelle pasta-schotel. Pennen met gehakballetjes en spek. Het recept wat nu volgt is voor vier personen. En het is echt snel klaar, 15 minuten. Voor ingrediënten heeft u nodig: 300 gram pennen rigaten, 100 gram spekreepjes. 250 gram runder soepballetjes. Twee tenen fijn gesneden knoflook. 600 gram Italiaanse roerbakgroente. 400 milliliter pastasaus basilicum. Dat komt uit een pot. En 15 gram basilicum vers of een theelepel gedroogde. De bereiding is als volgt. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Beet gaar. Verhit ondertussen de hapjespan en bak de spekreepjes in vier minuten uit op een middelhoog vuur. Schep regelmatig om voeg de soepballetjes toe en bak twee minuten mee. Voeg de knoflook en de roerbakgroent toe. Uh, even kijken, waar was ik voegde? Ja, ik heb dit recept namelijk gekregen van mijn onvervangbare collega Angela. Dat stuurt ze me gewoon op mijn smartphone. Ja, goed hè? Ja, ja, ja. Dus het, nou, even kijken, voeg de knoflook en de roerbakgroenten toe aan het vlees... en bak die drie minuten op een hoog vuur mee. Schep het regelmatig om. Voeg de pasta saus toe en schep om. Verwarm het geheel nog vijf minuten met het deksel op de pan. Giet de pasta af. Houd wat basilicum achter voor de garnering. Schep de rest samen met de pasta door de saus. Garneer voor het serveren met het achtergehouden basilicum. En als stip wordt er nog bijgeschreven... Dit is heel lekker met parmezaanse kaas. Nou, het lijkt me inderdaad heerlijk. Kijkt u het na op Facebook, want ik kan me voorstellen... dat u het zo snel allemaal niet op hebt kunnen schrijven. Ja, Smakelijk kan. eten namens Angela, Ruud en mij. Ja, water loopt me ik alweer in. Maar. <laughs> in. In nog wel. Of uit, ja. ja, ja uit natuurlijk. Ja, Oké, oké. Okay, okay, okay. ja. Nou oké, okay. uh, in, in ieder geval via onze uh, Facebook-pagina www.facebook.com schuine En daar kunt u het zien met een plaatje erbij En als het er van u dus anders uitziet, is het mislukt Ja Dan niet gaan eten hey, Nee, nee <lacht> wel dat het er net zo ongeveer uitziet als op het plaatje Want anders is het misschien iets heel anders Maar ja, het is, is wel lekker Mmm ik hoop dat ik het binnenkort krijg. Want het klinkt, mij... Ja, het klinkt mij zeer smakelijk. Ik kan er denkel. eigenlijk nog een, een wijnadvies bij geven. Maar dat doe ik gewoon niet. Ja, hoor. doe maar wel. Doe maar wel. Doe ik, gewoon niet. Nou, ik zou hierbij drinken een heerlijke Italiaanse wijn. Ja. Want bij zo'n gerecht moet natuurlijk het Italiaans worden gedronken. Ja. En ik doe altijd een rode in de herfst. Ja, ja. Zoek een heerlijke rode Italiaanse wijn. Ja, ja. Ja. Lambrusco nou. mag dat ook? Ja, we gaan niet bruisen en feest vieren. Kom op, het is een oh. mooie, rustige, donkerrode Italiaanse wijn. Oké. Okay. <laughs> nou, wacht, dag, hoor. bedankt voor het advies, <laughs> hè? Ja, het programma bestaat bijna helemaal uit, uit, uit artiesten in het licht. het is niet anders. In het licht. Ja, het is niet anders. Ik, het zijn er zoveel. Dit is Peter Schaap Adem, mijn adem. staat stil voor jou en mij Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen Kom nog een beetje dichterbij Je was hier altijd al, hier ergens diep in mij Adem, mijn adem, voel wat ik voel Ik zal jou zijn, wij vallen van de avond Adem, en adem, voel wat ik voel en jij zo vrij zijn, vrij zijn, deze nacht. Toen kwam je binnen in mijn huis, ik heb je meteen herkend, ik wist dat je zou komen, en als de zon straks ontstaat. Van mij en ik, ik leef in jou. Adem en adem, voel wat ik voel. En ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem en adem, voel wat ik voel. En jij zal mij zijn. Vrij zijn, deze nacht.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 Ja, ja, Peter Schaap uit Groningen komt die jij, hebt, Dus hij heeft niks te maken met de nee. shepherds, zoals jij zei. Nee, ik dacht meteen aan, nee, uh, aan, nee aan Helen en, en Nico ja, en John. Nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, misschien is het wel ver weg familie hoor, dat zou kunnen. Maar uh, dat is hij niet. Peter Schaap werd in 1946 in Groningen geboren. En hij studeerde aan de Pedagogische Academie in Groningen. Daarna werd hij onderwijzer bij een lagere school. En tijdens de studie en werk schreef en zong hij chansons onder de artiestenaam Peter Andreas. In 1974 begon hij onder zijn eigen naam een professionele carrière en uh, zijn stijl verschoof naar popmuziek. Hij bracht vier langspeelplaten uit en een verzamel CD. Zijn bekenden zijn Adam en Adam, nou die hoorden u dus net, en de uh, hoge heren van het dorp. En vliegen als een vogel. In 1956 ontving hij de zilveren harp van de stichting Konames. Goed, Peter Schaap dus. En ook zijn geboortedag is het vandaag. Evenzo als van de volgende artiest. Ja, we blijven doorgaan. Ik zei het bijna, het hele programma bestaat uit artiesten in het licht. Want ik had er heel veel vandaag. Ja, waaronder dus hele leuke. En deze. Deze komt er ook bij. Let maar op als hij komt. Hallo. Komt u maar. Ja. He? Ik denk ja. dat hij, uh, hij laat het afweken vandaag. Maar ook zijn geboortedag vandaag. Barry Ryan. Hmm. Eloise. Every night I'm there. I'm always there. She knows I'm there. And heaven knows. I hope she goes. Stay. Barry Ryan. En wat was het, de knijter van een hit toen in 1968. Het stond wekenlang op, op, op nummer 1 in diverse hitparades hier in Nederland. En natuurlijk ook in, in Engeland. Barry Ryan werd geboren in Leeds als Barry uh, Severson... als zoon van Lloyd, uh, Lloyd Severson en zangeres... Marion Ryan. In 1958 staat zij in de Britse top 10 met Love Me Forever. Zijn moeder dan, hè? De broers gebruiken later de achternaam van hun moeder. Want op hun vijftiende beginnen ook Barry en Paul met zingen als de Ryan Twins. En op hun zeventiende krijgen ze hun eerste platencontract met acht singles, maar liefst. Behalen zij met producer Les Reed, man die u wel kent van de tune van Radio Noordzee in zo'n orkest, uh, vervolgens tussen 1965 en 1967 een notering in de Britse hitparade? Hun eerste hit, Don't Bring Me Your Heartaches... bereikt op de dertiende plaats en is daarmee hun groot succes. Uh, en er volgen nog wat enkele bescheidene hits, zoals Missy, uh, Missy in 1966. Zowel hun zangstijl als songs doet denken aan een ander bekend Brits duo Peter en Gordon. Maar Paul raakt achter overspannen omdat hij de druk als beroemdheid niet aankwam. En daarom kiezen de broers voor een andere aanpak. Paul gaat schrijven en Betty gaat zingen. En in 1968 is het meteen raak. Eloise, een melodramatisch en orkestraal nummer, is een wereldhit. Het staat vier weken op nummer één in de Nederlandse top 40. En totaal gaat de single wereldwijd meer dan zeven miljoen keer over de toonbank. Nou, dat is toch wel wat. Mary Ryan dus. En uh, ja, nou, ik, ik doe er nog één. Ik kom alweer iets te laat uit met het nieuws, maar dat maakt niet uit. Want de volgende is, <laughs> is heel erg <heel>, gek. <laughs> maar ja, het is zijn geboortedag vandaag. Dus we moeten, kan niet anders. Maar het is een hele gekke plaat. Luister maar. Dit is zo gek, dat wil je niet weten. Het is eigenlijk een carnaval zit. Maar nou ja, ik zou zeggen... luister en huiver, dan komt het erin. <middels> In Lulzilin trocht gaat, up trocht en het door Het is, het is. Dat moest natuurlijk maar weer gelijk. En, nou, gewoon gek dus. De aal was dat. En een bark daar her, een kroon steert. Of zo. Zeg ik het goed? Even kijken hoor. Of ik het goed zeg. Ja. Ja. En een grote kroon. Een barg die hij in krul investeert. Ja, zo heet het nee, nummer. Uh, de Aal. En dat is het pseudoniem van Albert Anton Johan van Aalten. En dat is een Nederlandse zanger. Hij wordt uh, ook wel de zingende tandarts genoemd. Nou, je zal hem toch bij in die stoel leggen dat hij dit gaat zingen. Nou, dan denk ik dat zo'n uh, vulling toch ook niet helemaal goed blijft zitten. In 1981 dus scoorde hij een grote carnavalskraken... met uh, een barg die hij in krullende steert. Uh, en hij is geboren op 24 oktober 1949. Hij is dus acht, nee, 68 geworden vandaag. En uh, uh, dat was uh, in Arnhem. Ja, zo is het en eh, een andere hit van hem was nog... Ik heb een kater in mijn kop. En natuurlijk ook die barg. Nou, die hoort u juist. We gaan nu naar het nieuws. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Babs Sweris. De stroom illegale migranten die met de ferry vanuit de Muiden naar Engeland probeert over te steken, is nog niet gestopt. In de afgelopen drie maanden zijn bij de veerboot 30 zogenaamde inklimmers betrapt. Dit blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Sinds begin van dit jaar werden in totaal al 120 migranten ontdekt die zich in het de Muidense havengebied in vrachtwagens hadden verstopt... of op een andere manier buiten het zicht van het, de koninklijke... Marechaussee probeerde te blijven. Vorig jaar 2016 stond de teller in totaal op 90 inklimmers. Zondagavond heeft een 97-jarige man na een botsing... met een betonblok in de Heemstede-dreef. Met zijn Kanta-invalidewagen is hij gekanteld. Het gebeurde ter hoogte van de Pieter Aartslaan en nadat de man was gaan spookrijden en in de middenwerm belandde. Er waren geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken. De ambulantendienst controleerde de man... waarna zowel hij als zijn voertuig door de politie zijn thuisgebracht. Het rijbewijs van de man is na het ongeval ingevorderd. En het Centraal Bureau Rijgesvaardigheid, het CBR... zal de rijgeschiktheid van deze 97-jarige hier gaan beoordelen... Een botsing waarbij drie vrachtwagens betrokken waren, heeft gisteren maandagmiddag voor een puinhoop gezorgd op de N201 nabij Hoofddorp. Een van de bestuurders raakte bovendien licht gewond. De botsing gebeurde bij de stoplichten ter hoogte van de A4 toen een van de vrachtwagens op een truck voor hem botste. Deze vrachtwagen knalde vervolgens op zijn beurt tegen de derde truck aan. Na het ongeval is de weg richting Hoofddorp enige tijd afgesloten geweest. De gewonde bestuurder is na het ongeval in een ambulance verzorgd. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Een van de drie vrachtwagens kon na het ongeval zijn weg vervolgen. De andere twee trucks zijn door een berger weggesleept. Tot zover het regionale nieuws van half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt en er valt van tijd tot tijd buien regen. De Zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig over het land en krachtig aan zee. De temperatuur stijgt na een graad van 16 à 17. Vanavond is er kans op enkele buien, komende nacht blijft het droog. Maar bij een stevige zuidwesterwind wordt het niet kouder dan 15 graden. Voor de komende dagen is de verwachting licht wisselvallig... en soms met wat regen of een enkele bui. De wind is zuidwest en later in de week wordt hij noordwest... en is duidelijk aanwezig. De temperatuur is aanvankelijk 16 à 17 graden... maar in het weekend daalt hij naar een graad of 12 à 13. Tot zover het nieuws voor ons verzorgd door Rico Schreuder. fast I am not afraid or lonely I am not chasing the ghost of the past I have found a place where hunger meets the edge and now I'm facing God I won't dare look into his eyes I can only hang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 We're gonna change, knows what we're gonna be Baby, it's just you and me So keep driving on Cause this is better than home This is better than home That's hard. ...van haar laatste album eh, wat ze gemaakt heeft... ...dat ook Better Than Home heette. En dit was dus de titelsong daarvan... ...als liedje van de sidekick... ...van, eh, van onze MEP. Waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk dit nummer? Mooie oh. zangeres. Ja, mooie zangeres. Mooie hè? zangeres. Ja, en even... uh, ja, ik ken een bandje... Ja? ...wat zo leuk aan het repeteren is. Ja. En die lonken met nummers van Beth Hart. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Leuk bandje. Ja, ik ja, ja, ja, ja, ken zo, dat bandje ook geloof ik. ik. Ja, ja. <laughs> ja. Maar we vertellen nog niks hoor. Maar nee. er, er zit wat nee. aan te komen. Oeh. Maar dat zal wel een nieuw jaar worden hoor. Voordat het allemaal helemaal klaar is en zo. Alles op de rit hebben staan. Maar goed, er komt wat aan. Ik ga het u beloven, er komt wat aan. Uh, in ieder geval, Better Than Home was dit. En uh, dat kwam van haar recente cd. We gaan weer even... Ja, ik zei het al. We hebben de, de hele... De hele, de hele het hele programma is bijna uh, artiest in het licht vandaag. Uh, nou moet ik even gauw kijken. Oké, okay, zo is het weer goed. Zo uh, is Ja, nee, dat ging even fout. Maar, uh, hij liep al, dat moest helemaal niet. Goed, uh, de volgende dame is vandaag ook jarig, dames en heren. Ja, zij, wordt, zij is echt jarig vandaag. Haar naam is, uh, dat ga ik u even vertellen. Haar naam is uh, Mathilde Eleveld. Dat zegt u natuurlijk helemaal geen mooi. Nee, natuurlijk niet. Ik kan me voorstellen dat u dat ja, dik zegt. Martiele Eleveld. We hebben nou van Martine Mathilde Eleveld. Maar als u haar artiestenaam kent. dan weet u het wel. Mathilde Santing. Ja. Die, ja, die is vandaag jarig. Ja, van harte gefeliciteerd. Santing werd geboren in Amstelveen. op 24 uh, oktober. Uh, 1958. Zeg ik dat goed? Uh, even kijken of ik het goed zeg. Uh, ja, ik zeg het goed. 24 oktober 1958 is zij geboren. Dus ze wordt 59 vandaag. Nou, gezellig. Zalding werd dus geboren in Amstelveen en haar vader was piloot bij de KLM. En haar moeder lerares. Thuis zat het gezin uh, steeds naar muziek te luisteren. En voor de jonge Mathilde was een speciale muziekkamer en dansvloer gemaakt... waar ze naar de muziek van haar bandrecorden kon luisteren. Op haar vijfde jaar ging ze op muziekles bij de Amsterdamse Muziekschool. En uh, vanaf haar elfde tot haar negentiende uh, jaar volgde ze zangles bij Elisabeth uh, Ooms. En tijdens uh, de middelbare schooltijd uh, speelde ze in verschillende bandjes uh, van haar broers en trad ze op in cafés met een pianist. Eerst nog als Mathilde Eleveld, maar later gewoon als Mathilde Santing. Naar haar moeders, meisjesnaam. Ah. Ja, hier is ze. Here I go, see again. The my head. Stop De interessant, dus van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En uh, als je gebak wil weggeven, kom het me brengen. We zijn hier nog een kwartier. Uh, ja, maak het allemaal uit. Uh, de volgende artiest is ook alweer in het licht. V. I'm like a rubber ball, baby, that's all that I am to you. Bobby Just a rubber ball cause you think you can be true to two. Bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. You Bouncy, Bouncy, Bouncy, Bouncy, Bouncy, Bouncy, Bouncy, Bouncy, Bouncy, bouncy. bouncy, bouncy. Eee, eee. I'm like a rubber band when on my shoulder you do have Bouncy, Bouncy, Bouncy, Bouncy Just a rubber band because my heart strings they just snap bouncy bouncy. bouncy, bouncy, You go and squeeze me till I'm Ja, prachtig, hè? Bobby V. Was dat een van de vele Bobby's uit Amerika, hè? Ja, je had een Bobby Wright, Dell en je had Bobby V. En. Uh, waren een beetje het uh, gladde antwoord, zeg maar, op de wat ruigere jongens als Elvis Presley. Zo, uh, hallo, uh, eind jaren 50, want toen men de rock'n'roll eigenlijk een beetje zat was, kreeg je dit soort. Uh, wat, wat softere artiesten. De Bobbies, zeg maar. Bobby, oftewel Robert Tho Thomas Velline. Of Velline, kan ook natuurlijk. Maar het zal wel Velline zijn. Werd geboren in Fargo, in North Dakota... En dat was op 30 april 1943. En hij overleed uh, in Rogers, Minnesota... op 24 oktober 2016. Ja, we doen niet alleen VA-dagen. We doen ook af en toe wel eens een overlijdensdag. En hij werd dus bekend als Bobby V. Uh, hij, uh, even kijken, ja. Uh, Bobby Velluin dus. Die in 1959 nam hij de artiestenaam aan. En uh, kwam uit een muzikaal uh, gezin van Noorse en Finse herkomst. Ja, ja. Vader uh, Sidney Velline was kok van beroep... maar speelde ook viool en piano. En uh, zijn zoons Bils, Bill en Sidney Jr. richtten een bandje op... dat ze de Shadows noemden. Hey. hey. Met uh, Bill <laughs> Velline als uh, zanger... werd het nummer Leave Me Alone opgenomen... En de 15-jarige jongste broer Bobby, die uh, saxofoon en gitaar kon spelen... moest uh, lang aandringen voordat hij uh, bij de groep werd toegelaten. Nou, die shadows, dat hebben ze later moeten vergeten natuurlijk. En er kwam een veel beroemdere band uit Engeland vandaag natuurlijk. Goed, uh, de laatste artiest in het licht, uh, dames en heren. Pff, het zit programma er ook bij op. Niet te geloven. Alleen maar artiest in het licht vandaag. Ongelooflos. Uh, de laatste, dat is deze. Als het allemaal lukt, ja, het lukt. Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee. En pa zei zeker honderd keer: wees er voorzichtig mee. Maar Karel, die een oogje had op Hans en Mulo stier, stond de andere morgen voor haar deur en zei met heel veel erg. mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pop.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 Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, waarin in een trouwcoupé. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één trap stil en zei hij altijd blij. Mijn achterband is wel wat zacht, maar geeft niet lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop.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 Ja, ja, ja, het is toch allemaal wat. He? Dat het hele programma vol zat met uh, artiesten in het licht. Ja, je kan natuurlijk wel zeggen, uh, ik doe er wat minder. Maar dan moet je weer gaan kiezen van wie die wel en die niet. Nou, ik heb er al een aantal weggelaten waarvan de naam mij eigenlijk helemaal niks zei. Dus uh, dan heb ik zoiets van, nou, laat maar zitten. Eddie, oftewel Eduard Eddie Christiani, dat was deze man. Werd geboren in Den Haag op uh, 21 april 1918. En hij overleed in Aalsmeer op 24 oktober eh, 2016. Nederlands gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. Christiani was tot 2010 nog actief als zanger. had hij eh, zeden 2008 niet meer in zalen op... Ja, hij is heel lang eh, actief geweest, die man. En het ja, het was, hoe jong het... je blijft hè, van zingen. Ja, precies. Dat hebben wij toch ook, Beb? Ja, dat hebben wij ja, ook. Precies. Ja, precies. God. Eh staat in de, Nederlandse, eh, in de Nederlandstalige eh, levensliedtraditie. Maar naast Lou Bendy en Willy Derby waren ook eh, verschillende soorten Amerikaanse amusementsmuziek van invloed op zijn stijl. In 1939 was hij de eerste Nederlandse en mogelijk zelfs de eerste Europese artiest met een elektrische gitaar. Een Epiphone ...model Electra Model M. Hoewel. Dat bespeelde hij. Dat was hij echt de eerste in. En hij speelde oorspronkelijk natuurlijk ook veel jazzmuziek. Zijn gitaarsound werd bepalend... ...voor het geluid van het orkest Frans Wouters... ...met onder andere John de Mol op accordeon... ...en Theo van Brinkom op een viool. En in 1941 nam hij als eerste Nederlandse gitarist... een elektrische gitaarsolo op... in ons gebouw in Hilversum. De uh, Windmill was een door hem zelf geschreven instrumentaal werkje. En in 1943 moest hij wegens problemen met de cultuurkamer onderduiken... en ging hij naar België. En na de bevrijding uh, van Brussel ging Christiani spelen... in een Engels legerorkest... En de uh, Troop, Army Troopers. Nou, een heleboel informatie natuurlijk. Maar hij was wel trendzettend. En hoeveel grote hits heeft hij niet geschreven? Kleine kleedje uit de polder. Uh, oude taaien. Uh, noem het allemaal maar op. Prachtige liedjes allemaal van deze gigant. Ja, en dan zit het erop, Bep. Wanneer hebben we het gehad? Nou. Erg, hè? Het vliegt zomaar om zo'n raadzin. Ik val er helemaal stil van. Ja, al die artiesten in het licht. Ja, ik zit <lacht> nog helemaal na te genieten van alle inval van Eddy Christiani. Ja. Nou, maar, was het was weer een heerlijke samenstelling. En ik hoop dat de mensen het thuis ook vonden. Ja, nou, ik hoop dat, dat u ervan smakelijk heeft. heeft gegeten tijdens deze... Ja, ook deze... dat, ook dat ja. natuurlijk. Heel veel smakelijk eten. <lacht> Met spekjes en En, en, en, en, en, en uh, nou, spekjes in die, in die uh, pennen. Ja, dus zit in de pennen nou volgen. ja. ja. Goed, nou, morgen ben ik er weer, samen met Ron Gijssen. En dan hebben we natuurlijk onze cultuuraflevering. Dus Ron die is al uh, dus ik denk al heel druk bezig met allerlei cultuurdingen uit te zoeken... voor de programma van morgen. En uh, donderdag, dan ben ik er met Dolly. Ja, en dat is dan natuurlijk ja, ook de nieuwe dienstregeling... voor het programma zoals die de komende weken en maanden misschien wel zal blijven. Dinsdag, of uh, maandag, uh, Cheryl en, en uh, Dolly. Donderdag, Be of, dinsdag, Beb en ik... En Ronda, uh, Ron en ik op woensdag. En uh, Dolly en ik op donderdag. En dan vrijdag natuurlijk de sportaflevering uh, van Zandvoort Lunch. Nou, dank voor het luisteren dames en heren. Bib, jij bedankt voor al je bijdrage. En uh, ik zou zeggen wat mij betreft tot morgen. En wat Ben betreft tot volgende week. Tot volgende week, graag. Ah, ah.